Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse onderzoek in Oekraïne, nieuwe stoffelijke resten geborgen. Dat heeft premier Rutte bekendgemaakt op zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Een Nederlands team is vandaag met de OVSE naar de rampplek geweest. De stoffelijke resten worden naar Garkov gebracht en daarna worden ze naar Eindhoven gevlogen. Daar worden ze ontvangen met hetzelfde ceremonieel als de stoffelijke resten die eerder naar Nederland zijn gebracht. Leaserijders met een volledig elektrische auto krijgen vanaf 2016 een lagere bijtelling dan eerder de bedoeling was. De bijtelling blijft 4%, net als nu, in plaats van 7%. Bronnen in Den Haag bevestigen dat dit in het compromis staat dat staatssecretaris Wiebes heeft gesloten met VVD en PVDA. Tegenover het schrappen van de hogere bijtelling staat wel een nadeel. Volledig elektrische rijders hebben straks geen volledige vrijstelling meer van wegenbelasting. Ze moeten vanaf 2016 de helft gaan betalen. Eerder vandaag werd al bekend dat er een extra Achter Achterin een bestelbusje lag 43 kilo illegaal vuurwerk. De politie kwam erachter dat de eigenaar in Kastricum een paar loodsen had en besloot ook daar te gaan zoeken. En bij die werd 1700 kilo zwaar vuurwerk ontdekt. De 47-jarige man is aangehouden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep... tegen de vrijspraak van borstendokter Rok G. Hij was eigenlijk gynaecoloog, maar deed zich voor als plastisch chirurg. En De borstvergrotingen die hij deed leiden tot lelijke huidplooien... littekens en soms gezichtsverlamming. Volgens de rechter heeft de arts fouten gemaakt, maar was die niet strafbaar. Het OM spreekt nog steeds van mishandeling en oplichting... en gaat daarom dus in beroep. Een politieagent die een jaar geleden in Apeldoorn een vrouw doodreed... heeft een werkstraf en een tijdelijke rijontzegging gekregen. De agent was op weg naar een melding en reed op een lokale weg... zonder sirenes en zwaailichten 120 km per uur. Volgens de politieregels... ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ongelukken veroorzaken vanmiddag veel vertraging. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor Muiden 4 kilometer... Verderop richting Amersfoort tussen Afritsoest en Knopend 14 kilometer. Dat zijn ook problemen met een spitsstrook die niet open gaat. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Knopend Prins Klausplein 4. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor meer 8 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 7. De A15 van Rotterdam naar Europoort verspijken Nisse 4. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 6. A20 richting Gouda voor Knopert-Brechtseplein 5 kilometer. En voor Moordrecht 4, ta A27 Utrecht richting Breda tussen Everdingen en Knopert-Gorkum 18 kilometer. Dat komt er een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van zandvoort draait door He, dat is een vereiste voor dit programma. He. Je ja. moet die er kunnen doen, anders ja. mag je hier niet zitten. Een hij heeft ook thuis gehoeven, hoor. Hij heeft thuis gehoeven, ja, ja, ja, anders, ja, ja, anders mocht hij niet presenteren, dat is waar. Ik kan het ook, maar ik hoef nog niet te presenteren. Nee, zijn, daar zijn we weer bang voor de microfoon als dus jij het doet. Nou, dank u wel. We dus hebben we weer een hele speciale naar, uh... gast, Dolly. Een hele, specia ja, ja, ja. Ja, een hele speciale ja. gast. Daar gaan we straks uh, veel meer over horen. Maar eerst uh, natuurlijk een stukje muziek. En dat doen we met niemand minder dan... Uh, het volgende liedje... But I sent you away, oh Mandy, will you kiss me and stop me from shaking, and I need you away when love was mine. I'm caught up in a world of uphill climbing, tears are in my mind and nothing is right. Vandaag luisteraars, een zorgzame, attente gast. Avontuurlijk en vurig is wat bij haar past. Lief, piekerend, begripvol en tevreden en met een prachtig reisverleden. Sfeergevoelig, beminnelijk, creatief. Kinderen en dieren heeft zij bijzonder lief. Bemoedigend, verantwoordelijk, heel zelfstandig. Raadselachtig, trouw en bijzonder handig. Een vrouw met passie en sfeergevoel. Altijd met een duidelijk doel. Filosofisch en altijd geduldig, geduldig willen blijven. De kust waar ze woont inspireert haar tot schrijven. Je zou haar zo mee de zee in duiken. Ze smelt van mannen die heerlijk ruiken. Euforisch. Van de warme zonnegloed. En resultaatgericht bij alles wat ze doet. Hartstochtelijk. Bij alles wat ze start. Maar bij het zien van verwaarlozing... breekt haar hart. Trots. Perfectionistisch. Deze dame weet van wanten. Ordelijk en respectvol. Deze betrouwbare regeltante. Avontuurlijk. Oog voor detail. En al deze eigenschappen... Gaat zij ons vandaag bij ZFM Zandvoort verklappen. Met een naam die bij een bekende kustplaats past. Mandy Schorl Is vandaag onze gast. Mooi. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, ik ben maar een beetje in je voetsporen getreden, Mandy. Prachtig. Ja, um, Luisteraars. Um, Mandy Schorel. Afkomstig uit Zandvoort. Yes, uh, mijn eerste vraag is altijd, uh, Mandy, uh, waar kom je vandaan? Uh, ben je hier ook geboren? Uh, hoe zat je gezin in elkaar? Heb je broers of zusjes? Vertel eens iets. Nou, ik ben, uh, zoals we dat uh, noemen, een echte uh, scharrenkop. Maar ik wil eerst nog heel eventjes dankjewel zeggen voor deze uitnodiging. <laughs> Kijk nu even richting Dolly. <laughs> nou, heel, heel graag gedaan, hoor. Heel erg aardig. Uh, nee, zoals je dat noemt. Ik ben een uh, rastechte scharrekop, geboren ja. en getogen in Zandvoort. Ja. En ik heb daar eigenlijk tot mijn nou, eigenlijk mijn hele leven gewoond. Ja. Uh, alleen tien jaar ben ik uh, er even tussenuit geweest. Dus ik weet niet of jullie een beetje ja, het gebied hier kennen in Zandvoort, maar ik uh, ben uh, geboren op de Zandvoortselaan. Oké, okay, die is nou afgesloten. Ja, dat klopt, die daar. Ah, kunnen we die even erger, gaan dan kijken. Mensen zich, die ergeren zich daar groen en geel. Ja, ja, af en toe moet het, hè. Alle kleuren van de regenboog. Ja, dat moet ja, ja, nu? Ja. ja, er moet gewerkt worden, uh, uh, ook aan de weg natuurlijk. En ja. Uh, ja, ik ben Daarom. De zelf ook via de zeeweg gekomen. Ik kom uh, ja, vanaf Bloemendaal, zeg maar. Is het druk ja. nu, hè? Het is, uh, ja, het is best ja. wel druk, ja. Ja. ja. Want een hoop mensen weten natuurlijk inmiddels dat de Zandvoortsalaan is afgesloten. Neem ja. allemaal de zeeweg. Ja, klopt. Er is geen andere weg. Nee, precies. <laughs> ik ging vanmorgen ook met de fout in. Maar... Ja, ja, ik van de week ook. Toch ja. nog. Ik kwam nee, hè. Ja. <laughs> Terug. Zeg, Mandy. En, uh, uh, Zandvoort, uh, daar ligt je ziel dus nu. Daar woon je samen met je man Peter. Klopt. Ja, die, die heeft ook een fulltime baan, heb ik begrepen. Ja, ja, En uh, jij hebt uh, voor kort uh, heb jij, uh, gewerkt in de kinderzorg, hè? Dat klopt, ja. Nou, zullen we eerst eens even van een liedje gaan genieten. Dan kunnen we even ontspannen en even uh, kijken of alle techniek ook goed werkt. Want het is, het is nogal uh, complex. <laughs> is prima. Daar gaan. Children, you better not tell on me. I'm telling you, little children, you better not tell what you see. And if you're good, I'll give. You I'm gonna know if you hide And try to peep. I'm gonna treat you To a movie Stop your giggling Children do be nice Like little sugars and spice go! Jay Kramer en de Dakota's Little Children. En dat was niet toevallig dat ik het liedje koos. Want uh, onze gast van vanmiddag luisteraars, Mandy Schorel, die, die heeft iets met kinderen. Uh, uh, ze is nu eventjes uh, in retrette, heb ik begrepen. Uh, even niet, uh, door allerlei omstandigheden. Uh, maar uh, ze heeft een hele tijd, jarenlang, gewerkt met kinderen met een, met een rugzakje, hè? Met de zogenoemd rugzakjes, zoals dat heet, inderdaad. Ja. Als zijnde opvoedouder ben ik werkzaam geweest bij de stichting De Basculin Amsterdam. Ja, dat is een... Uh, kan je er iets meer over vertellen? Wat is dat voor organisatie? Ja, het is een... Uh, een, een uh, ja, even kijken, hoe zou ik het zeggen? Het is een stichting, zeg maar, die kinderen opvangt. Uh, ja, die toch met de nodige... Uh, moeilijkheden uh, te, vanaf, vanaf het thuis te maken hebben gehad. En dan, uh, Ook ja, klopt. Ja, en ja. wat zij doen is... Uh, het is een stichting die zeg maar werkt met een Amerikaans um, beloningssysteem. Het ja. heet MTFCP. Ja. En daarmee begeleiden we de kinderen om ze weer ja, op een... Op een geaccepteerde manier zeg maar terug te plaatsen bij of het biologische gezin... of ja. bij een nieuw vastpleeggezin. Ja. Je moet je voorstellen dat kinderen toch, als ze thuis iets meemaken... en dat kan heel erg variëren van problemen dat de ouders met drank of drugs hebben... of ook ja, een scheiding waarbij misschien ouders niet op de juiste manier... Zeg maar, de kinderen daarin kunnen begeleiden. Ja. Ja, op een gegeven moment hoopt dat zich op. En ja, gaan kinderen gewoon problemen krijgen, gedragsproblemen. gedragsproblemen. Met name op sociaal ja. gebied, emotioneel gebied. En ja, als dat gewoon helemaal fout gaat, dan uh, moet er ingegrepen worden. Ja, uh, nou, wat was nou jouw specifieke taak bij de beschuldiging? Uh... Ik ben ja, zogenoemde opvoedouders, Als dat heet. Ja. En wat er gebeurt is, zo'n kind komt eigenlijk een jaar bij jou in huis wonen. Ja. Ja, zo'n kind wordt zeg maar gematcht door mijn werkgever met ons. Ja. Er wordt echt wel gekeken naar. Wat voor persoon jij bent. en ja. Nou ja, We houden nogal van dingen doen. En een beetje actief. En uh, ja, toch wel zo'n kind lekker mee naar buiten nemen. Ja. En uh, wat er dan gebeurt is... Um, dat zo'n kind bij jou helemaal in huis komt wonen. Dus hij gaat daar ook naar school. Dus eigenlijk gewoon het leven zoals hij thuis heeft. Uh, krijgt hij dan bij ons. Ja. Hij of zij. En samen met mijn werkgever ga ik dan uh, ja, de gedragingen bekijken. Ja. Uh, ik observeer heel veel. Ja. Als ze bij me zijn. En die gedragingen ga je bespreken. En... Dus eigenlijk je werkzaamheden die je voor die organisatie verrichtte. Dat deed je thuis? Ja, klopt. Oké, okay. ja. want, want, ja. uh, maar hoe kwamen die kinderen bij jou terecht? Dat werd ook door die organisatie uh, ja. verzorgd. Maar dat ja. waren dan collega's van je die dat, uh, die dat deden? Dat is mijn werkgever, zeg maar. Ja. En, en zij ontfermen zich dan over de, over de ouders. Ja. Hè? Want die moeten natuurlijk ook uh, geholpen worden. Ja. Want ja. Ja, je kan wel een kind natuurlijk een heel jaar lang begeleiden. Maar als ze thuis komt en dezelfde situatie gaat weer verder... dan begin je natuurlijk weer bij nul. Ja. Dus mijn werkgever die begeleidt de werk uh, uh, de ouders daarin. En ja. wij doen het dan met de kinderen. Maar ik heb natuurlijk wel heel nauw contact. Ja. Dus we hebben één keer per week gewoon een overleg... waarin we de situatie van een kind bespreken. Ja. En dan wordt er gekeken aan welke punten we gaan werken... en waar we misschien meer aandacht aan moeten besteden. Of als we zien dat iets gewoon goed werkt, uh, dat je dan naar een volgend punt uh, Ja. En hoe werkt dat nou met, met vergoedingen voor zo'n kind? Want uh, het wordt in jouw gezin opgenomen. Je moet ze voeden, je moet ze kleden. Ja. Uh, krijg je daar een bepaald bedrag voor? Hoe, hoe werkt dat? Ja, je krijgt een dagvergoeding voor het kind. En ja. toen met name uh, dit uh, uh, MTFCP programma Het is een Amerikaans systeem wat eigenlijk pas nu een jaar of zes in Nederland is. Ja. Uh, ik ben de allereerste opvoedouder in Nederland geweest die hiermee begonnen is. Ja. Um, en wat je eigenlijk doet is je krijgt wel een salaris ja. hè, daarvoor. Omdat ja. je toch, wat vooral toen bleek, uh, ja, niet daar een baan bij kan hebben... Uh, en voor het kind zelf krijg je gewoon een dagvergoeding... waarbij je dit soort dingen allemaal kan uh, bekostigen. Ja. Want ja, school, uitjes, kleding, alles ja, wat je eigenlijk aan ja. je eigen kind uitgeeft... Dat, dat moeten wij dan ook doen. Ja. Het was, uh, de grootste deel van de werkzaamheden kwamen op jouw uh, schouders. Hm. Uh, ik vraag even de technicus of je even de, de, de muziekschuif openzet voor me... want ik wil even vragen of dit je iets zegt. Dit is uh, denk ik wat langer ja, dat geleden, nee. Is Peter. Ja, dat is Peter. Pieter? Nee, sorry. Peter, ja. Oh, Peter. <laughs> Jouw man, ja, want ja. dat wil ik vragen. Wat had hij voor aandeel in dat, in dat uh, hele gebeuren rond die kinderen? Hij was het weekend thuis. Ja. En dan vormde hij gewoon gezellig een gezellige ja, gezinnetje. Ja, klopt. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus dan, ja, en dan is de focus natuurlijk wel erg op de kinderen gericht. Dat je ook gewoon echt leuke dingen kan gaan doen. Maar, maar bemoeide hij zich dan ook met de opvoeding? Of was dat echt iets uh, waar jij uh, voornamelijk over ging? En nou, kwam dat natuurlijk op mijn schouders neer. Ja. Overdag ben je echt in zo'n strak ritme waar je, waar je aan vast moet houden. Ja. Uh, maar in het weekend en uh, ja, de avonden ging hij er natuurlijk wel zoveel mogelijk in mee. Zeker weten. Ja, want uh, nou, stel je voor zo'n kind uh, deed dan iets wat, uh, wat, wat, wat eigenlijk uh, correctie behoefde. Uh, uh, mocht jouw uh, man Peter dan ook ingrijpen, of ging dat via jou? Uh, nee, want ik kan me voorstellen dat hij bijvoorbeeld een, een beslissing dan zou nemen waarvan jij zegt van nee, de, anders. Um... Of viel dat nou, wel mee? Ja, dat viel wel mee, denk ik. Dat viel wel mee. Jullie ja. zaten op één lijn eigenlijk. Daar, ja, en, het, en het is ook heel belangrijk met ja. deze kinderen. Want ja. anders uh, weten ze natuurlijk precies uh, bij wie ze moeten zijn de volgende keer. Ja, dan word je uitgespeeld natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Nee, nee, je moet ja. absoluut op één lijn zitten. Ja. Ja. Ik, ik heb ook een vraag. Uh, ja. Je hebt natuurlijk zo'n kind heb je een jaar in huis. Dus ja. je bouwt een band op in dat jaar. Ja. Vind je het dan niet erg om er weer uit huis te plaatsen? Dat is heel erg, ja. ja. Ik denk dat er wel eens traantjes vallen of niet? Ja, ja zeker weten als ze ja. weggaan. Ja. Ik bedoel, je bent een jaar lang ja, zo, zo nauw. Met ze betrokken en het kind zelf ook, die, die, die, die gaat natuurlijk helemaal los. Ja. En dat ja, dat is gewoon heel zielig om dat te zien. Ja, ja, want we zitten natuurlijk in een heel goede omgeving, een ja. warm gezin, ja. en ja. plotseling worden ze weer teruggeplaatst, ja. eigenlijk in hun oude situatie. Maar dat wat gaat... misschien wel wat veranderd is, maar het is toch hun oude situatie. Nou, dat klopt, dat is absoluut waar. En het is ook dat je merkt dat ze daar. Zo zeg maar opgebloeid zijn. En, en zich daar zo uh, vertrouwd voelen. Maar dat gaat allemaal gepaard met een hele goede begeleiding. Ja. Ik bedoel, ik ga alles stap voor stap. Uh, leggen we ook uit. En dat doe ik met een heleboel leuke kunstwerkjes. Of met beloningen of wat dan ook. Waarbij ze echt. Zeg maar een week van tevoren daar al heel goed in. Gewoon heel rustig houden. En, en, en, en, en hoe oud duidelijk. zijn de kinderen? Uh, ze zijn in de leeftijd 5, 6, 7. Oh, vrij jong nog. Ja, ja. Eigenlijk dat ze naar de lagere school toe gaan. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Okay. Dus en, maar ja, kijk, natuurlijk is het moeilijk als ze weggaan. Want ja, we merken wel dat het ieder jaar wel moeilijker wordt, laten we het ja, zo zeggen. Ja. Maar aan de andere kant is het zo vreselijk mooi om te zien wat je bewerkstelligd hebt. Want we hebben nog met bijna alle kinderen ook nog contact. Ja. Want we hebben gezegd dat ze één keer per jaar in de zomer uh, mogen ze dan uh, een keertje komen slapen. Okay. Dus ja, dat, huh? dat is helemaal fantastisch. En daar kijken ze ook heel ja, erg <laughs> ja. naar uit. En dat is gewoon zo lief. En als dan al die verhalen komen. Want ze, ze kunnen zich zoveel herinneren. Ze weten zoveel ja, regeltjes. Maar ook zoveel dingen die je hebt meegemaakt. Of hele leuke. Of hele verdrietige dingen. Ja. Ze weten zo alles nog feilloos te herinneren. En dat vind ik echt heel knap. Nou, lezen we op jouw website, waar we gaan, gaan we straks ook nog eventjes echt goede uh, webadres voor de luisteraars uh, geven. Maar daar lezen wij zoveel disciplines. Jij bent uh, zo'n drukke dame, zo'n drukke regeltante, zoals het in de aankondiging al werd, uh, werd verteld. Dat ik, ik, ik kan me nauwelijks voorstellen dat je er tijd had met die kinderen. <lacht> nou, dat uh, moet je ook een beetje balansen, zoals dat heet. Ja. Dus dat is uh, dat is absoluut waar. Ja, we, we dit, dit, uh, dit onderwerp gaan we eventjes uh, afronden met een liedje. En dan gaan we straks uh, gaan we praten over de rest van jouw activiteiten. Dank you. you, who I'm on the road.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 To them with your They seek the truth Before they can die Teach your parents well Their children's hell Will slowly go by And feed them on your dreams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 Ja, Crosby, Stills, Nash en Young met Teach Your Children. Ja. Nou, we hebben volop uh, aandacht besteed aan het onderwijzen van kinderen. De gast uh, Mandy Schorel, uh, luisteraars uit Zandvoort. Mandy, uh, er brandde net iets op jouw lippen toen ik jou afbrak en we even een stukje muziek uh, erin slingerden. Wat allemaal mogelijk werd dankzij onze technisch, technische hey. uh, assistent Hans van Wassenaar. Of Hans Wassenaar. Dat is hem. Ja, dat is hem. Hans, uh, dank daarvoor. Uh, ook aan tafel, want dat ben ik vergeten in alle hectiek. Ja, dat kan uh, toch Onze niet. Lea. Onze ja, Lea. Hoi. Even in de plek van Dolly, tempierik. Ja, Lea, jij gaat straks ook nog voor ons zingen. Ja, ja, want uh, Manny en ik kennen elkaar doordat zij mij een keertje heeft geïnterviewd. Ge uh, omdat ik in Kind of Kinderen zat. ja. Dus ik zal zo meteen even een kinder of kinderen liedje gaan zingen. Een kinder-op... Oh ja, dat is... Nou, heel, ga, ga je een hit uh, van ze zingen? Of, of, nou ja, uh, ik vind zelf dat het liedje niet heel erg bekend is. Maar het is uh, Boris. Ja, we kennen die natuurlijk uh, allemaal het onbewoonde eiland. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, die is heel populair. <laughs> nou, deze wat minder. En uh. Uh, ik, ik heb zo waanzinnig gedroomd ook nog. Ja, best <laughs> Ja, er zijn wat van die... Van die uh, ja, best wel hits. Toch? Ja, inderdaad. Ja, ja. super. Uh, leuk dat je er ook bent. en uh, heel, heel mooi dat je gaat zingen. Uh, Mandy, we moeten weer even de draad oppakken. Uh, jij hebt nu inmiddels een, een boekje opengeslagen. Vertel. Nou, zoals we eigenlijk eventjes afspraken... Um, heb ik ooit in de tijd dus um, een column geschreven... over de verwonderlijkheid van de kinderen waar ik mee ja. werk. En dat, ja. vind ik, dat vind ik zo mooi daaraan. Ja. Ik bedoel, dat ze Weet je... Als gewoon mensen is meer zouden denken zoals een kind... dat is gewoon zo heerlijk, weet je... die alles nog zo mooi kunnen zien en, en zich zoveel dingen afraken. Ja, ja. En nou heb ik ooit voor het blad van de basculen... buiten een, een column moeten schrijven. Of het, althans hebben ze gevraagd aan me. Ja. En die hebben ze gebruikt uh, voor de communicatieafdeling... voor het werven van nieuwe pleegouders. Ja. Hadden ze gevraagd. Nou, het vond ik natuurlijk hartstikke leuk... En ik dacht, misschien is het uh, mooi om dat even voor te lezen. Nou, ik denk dat de luisteraars uh, erg uh, nieuwsgierig zijn uh, hoe die column uh, hoe die klinkt. Oh jee, nou heb ik mijn leesbril <lacht> niet bij. me. Oh, ik echt. heb er hier Dit niet. is echt erg. Ik weet niet of het goede sterkte is. <lacht> nee, Had... Zo zie ik het iets beter. <lacht> Oké, okay, fantastisch. Het heet een heel slim plannetje. Dan krijgen jullie een beetje een idee hè, hoe het is om uh, zeg maar met de kinderen te werken. Ja. Voor het derde, achter en volgende jaar ben ik werkzaam als opvoedouder bij het MTFCP-team. Sinds augustus 2010 woont ons vierde pleegkindje bij ons in huis. Heerlijk om die kinderlijke verwonderlijkheid weer te mogen aanschouwen. Ieder kind bezit die gaven. Maar het lijkt alsof pleegkinderen hiervoor een soort zesde zintuig hebben aangemaakt hoe ze het mooi in dingen kunnen zien... ondanks vele onwenselijke gedragingen. Ze kunnen inspireren als we het geduld opbrengen om te luisteren. Hoe vooruitstrevend is het als ze denkt het weer te kunnen beïnvloeden. Als je dat kunt, dan bewaren ze je in een gouden kootje, zeg ik. Hoezo? Omdat niemand dat kan. Dan ben je uniek. Wat later direct weer naar ons terugkwam... toen we een foto van ons lieten zien waarop we over water liepen. Althans, dat maakten wij haar wijs. Waarop zij verontwaardigd... doch stellig antwoordde... nee, dat kan echt niet. Anders hadden ze jullie wel in een gouden kootje gedaan. Vragen over zweet... en waarom ze warm wordt als ze zich inspant. En de betekenis willen weten... van de uitspraken kip op stok. En fris en fruitig. Toen we in de duin een stuk aan het fietsen waren... ineens de opmerking... het lijkt hier net op droomvlucht... maar dan... Zonder elfjes. Alles is een avontuur. Het is maar hoe je naar de dingen kijkt. Maar een tijd geleden zette een vraag van haar me echt aan het denken. Stel je eens voor. Een meisje van zes. Onlangs in het bezit gekomen van een grotere fiets. Ze is trots. Naast wijze lessen over rechts rijden. Links inhalen en snelheid maken voordat je een heuvel oprijdt. Kwam daar de rustpauze. Tijd om uit te leggen hoe de fiets op slot moest. Natuurlijk kun je direct de allesomvattende vraag waarom gaan beantwoorden. Je begint er helaas over dieven. En dan ineens de vraag... Hoe wordt een dief eigenlijk geboren? En weet je, daar sta je dan met je opgebouwde wijsheid van 38 jaar. Met je mond vol tanden. Ik dacht... Meis, dat is zo'n gekke vraag nog niet. Ik begon wat te lachen om tijd te winnen. Manlief en ik keken elkaar aan en dachten hetzelfde. Als nooit iemand die dief een goed voorbeeld geeft... hoe weet hij dan dat het anders kan, zeggen we in koor. Ze kijkt ons nadenkend aan. Misschien moet hij dan bij jullie komen wonen. Dan kan hij ook allemaal dingen leren, net als ik. Een glimlach sierde onze gezichten. Dat is een heel slim plannetje, meis. Dat is een heel slim plannetje. Als dat soort uitspraken worden gedaan... dan kun je toch niet anders dan vertedend raken, toch? Zeker weten. Wauw, heel mooi. Ja, heel mooi. En, en, en dat moet wel een heel zonder uh, kind ook zijn. Want als je zulke uitspraken doet... en zo verstandig reageert op... Uh, dan moet dan, je uh, een heel slim kind. Dat zei ik toch? Ja. Het zijn echt kinderen, hoor. Het zijn echt kinderen die... die de koppie... daar is echt niks mis mee. Ja, fantastisch. Ja. Uh, Mandy... Uh, maar goed. En mensen zouden jou ook moeten kennen van de Zandvoortse krant, want, ja. uh, van de Zandvoortse krant, zo moet ik het zeggen. Want uh, als redacteur uh, schrijf je met heel veel plezier uh, columns, hè? Een wekelijkse ja. column. Klopt. Is dat niet uh, heel erg uh, uh, moeilijk om elke week weer iets anders te verzinnen? Ja. Dat is, dat is best moeilijk. Ja. Dat is best moeilijk. Hey, maar, en je mag zelf de onderwerpen kiezen of moet het speciaal over Zandvoort gaan? Of Hoe zit dat precies? Nou ja, we doen het een beetje beide. Ja. Kijk, er is vaak genoeg te melden over Zandvoort. Ja. Uh, en is dus... dat dan politiek geëngageerd? Of? Nee, ik probeer me daar zoveel mogelijk van te <laughs> ja. Ja. Ja. ja, Omdat natuurlijk de wet maatschappelijke ondersteuning... en, en jij bent een maatschappijdier... Uh, daar moet jij toch wel ook mee te maken krijgen in jouw, in jouw werk. Kijk, je weet het natuurlijk heus. En je houdt alles echt wel bij. Maar uh, in een column kan je juist leuk ja, dingen ook zeg maar, samenhangend met ervaringen uit je eigen leven daar natuurlijk bij houden. En ja, ik, ik vind dat voor een column gewoon leuker. Ja. En waar, weet je nog uit je hoofd waar de column van deze week uh, uh, van deze over gaat? Van deze week? Die is trouwens van gisteren. Ja? Dat was Hallucin Ecstasy, geloof ik. Ecstasy? Ja. O oh jee, je bent toch niet verslagen? Ik nee, niet. Dat beschrijf ik juist, maar ja, ja. het ging er natuurlijk wel weer om. Hè. Dat zijn nieuwsitems die hè, natuurlijk ook weer, neem ik aan, iedereen bekend zijn. Hoe is dat hier in antwoord? Uh, Heb je daarmee te maken gehad? Nee, oh. maar ik hoorde wel... Kijk, op het nieuws is het natuurlijk weer uh, behoorlijk aan bod gekomen... Natuurlijk, ja. dat er weer een derde overleden is aan drugs. En de vierde ja. was dan niet aan drugs overleden. Dat moest echt wel even specifiek gemeld worden. Ja. Ja, en dat vind ik dan toch interessant. Dan ga je gewoon eens nadenken en dan ga je er een beetje onderzoek naar doen. Ja. En uh, ja, daar toch met een eigen mening daar iets over proberen te zeggen. Ja. Schrijf er in de, in de Zandvoortse Krant? Ja. Schrijven is jouw ding. Uh, teksten maken voor mensen, vertel ja. eens, hoe, hoe werkt ja. dat? Ja. Nou ja, ik kijk even naar Lia. Ik bedoel, dat was natuurlijk al sowieso met. Uh, met de interviewers. Normaal zit ik natuurlijk aan de andere kant, hè? eigenlijk ja. waar jij nu zit. Het is wel ja. anders nu. Ja. ja, dus dat is wel inderdaad eventjes wennen. Even wennen, ja. Ik bedoel, ik vind het gewoon mooi om, zeg maar, ja, de mooie dingen uit mensen te halen. Hè? Ik ja. bedoel, als je praat ja. en je gaat heel veel vragen stellen, dan krijg ik ook vaak achteraf te horen dat mensen dan zo zeggen hebben van, jeetje, dat, dat je dat allemaal uitbekrijgt. Weet maar je? is het bij een ja. interview dan niet heel lastig om bepaalde stukjes te pakken en die. Uh, in, de, in de kranten laten zetten. Ja, je moet echt wel keuzes maken. Ja. Want je krijgt soms zoveel informatie... dat je natuurlijk niet, niet alles kan uh, gebruiken. En daar haal je gewoon... Ja, nou, voor, voor jou deden highlights uit. Ja. En je probeert iemand op zo'n... Zo mooi mogelijk uh, typerende manier neer te zetten. Zodat die persoon ook herkend wordt... Ja. door mensen die die persoon echt kennen. Snap je? Er zijn zoveel disciplines die jij doet... dat we even gaan uh, pauzeren met een stukje muziek. En dan gaan we naar het volgende onderwerp. Tot.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 met uh, Diamonds een keus van onze gast uh, met de ja, ja. hij is nog niet afgelopen. de gast Manny Schorl, voor de mensen die wat later hebben ingeschakeld. Uh, zij komt uit Zandvoort. Zij heeft uh, heel veel hobby's. Uh, ik, ik zou het eigenlijk hobby's willen noemen. Want uh, je doet het met... Met, uh, ja. met verven? Ja, met, met, we zeggen. ja precies. Uh, uh, ik lees iets op jouw website over albums maken. Ja, dat klopt. Vertel. Dat is omdat de fotografie ja, is, is echt mijn ding Fotografie ik, uh, is jouw ja, ding? Ja, ik word er heel erg vrolijk van. Ah, Oké. Okay. En heb je dan ook een hele professionele apparatuur? Uh, ik heb een hele mooie camera, dat ja. klopt. Ja, maar uh, ik bedoel, werk je dan ook met groothoeklenzen en allerlei... Nou, uh, nee hoor. Nee, nee. Je hebt geen, niet echt een specifiek een opleiding fotografie gevolgd? Nee, nee, het is echt puur gevoelsmatig op wat mij raakt, wat mij, wat mij boeit. Waarvan ik denk, wow. En het gaat ook juist om... De kleine dingen en het gaat ook vaak om de emoties. Ja. Op gezichten of. Nou ja, weet je, ik. Ja, als ik. Als ik kijk naar iets, dan, dan, ja, dan kan ik daar zo geraakt door worden dat ik denk, oeh, dat vind ik even om het vast te leggen. Ja, maar dan moet je wel toevallig je camera mee hebben. Ja, nee. Ik heb tegenwoordig, heb ik als ik met mijn mobieltje wel eens loop buiten, weet je, ja. een hondje uitlaat of ja. uh, wat dan ook. Want tegenwoordig, die, die, die mobieltjes, ja, die maken prachtige foto's. Nou. Dat geloof ik heel erg graag. En ik bedoel, dan kan je dat ook even heel snel natuurlijk doen. Maar ja. zoals in onze reizen. Kijk, als je dan echt mooie dingen gaat bekijken ja. in een land. Dan uh, vind ik het toch wel prettig om, om, om even iets meer te kunnen focussen. Of iets meer te kunnen inzoomen. Hè? Of, even de toch, tijd nemen. Ja, vast. weet je. Dan, dan kan je echt heel mooi ja. Kan ja. Je er gewoon voor gaan zitten. En, en tegenwoordig in het digitale tijdperk is het wat makkelijker. Hè? Want vroeger moest je alles ja. af laten drukken. En dan wist je niet, is mijn diafragma wel goed? Of... Exact, ja, met zo'n rolletje naar de, naar de HEMA hier. Precies, je ja. weet het. <laughs> weet je, en dat is tegenwoordig gewoon klikken, klikken, klikken. Ja. En als je thuis komt, zoek je daar gewoon de mooiste, de ja. mooiste in uit. Ja. Ik ben niet heel erg van het bewerken. Dus ik, ik doe echt van, ja, wat ik zie, dat wil ik ook zo vastleggen. Maar ja, goed, je moet af en toe wel natuurlijk een beetje wat kleur of, of, of een... Ja, Contrast. Een beetje iets zeg maar inzoomen. Dus ja, dat ja. dan wel, ja, ja. maar verder niet. Ja. Maar ik heb uh, ja, het eigenlijk mezelf gewoon een beetje aangeleerd. Ik heb wel een aantal jaar geleden een cursus contemplatieve fotografie gedaan. Dat is een moeilijk woord. Dat is een heel moeilijk woord. Ja. <laughs> ik zie jou ook <laughs> Wat houdt dat precies in? <laughs> contemplatieve fotografie, dat is een fotografiediscipline van uh, direct kijken. Oké. Okay. En dat betekent vrij van interpretatie. Ja. Dus je krijgt een soort een soort flits van een waarneming wat je direct dan ook vast moet leggen. Ja. Dus niet al gaan kaderen of gaan denken wat neem ik op de foto. Dan ben je al een stap te ver. Ja. Maar er is iets wat jou trok. Er is iets wat jou ja misschien was het wel een streepje of een kleur of een weet je dus echt dat allereerste ja. dat direct zien. En dat is best, een, best, best ja, anders dan wanneer je echt foto's maakt, snap je? Dat je gaat staan, oh die box wil ik daar zo mooi op hebben, dan haal ik mijn camera zo, of dan doe ik het op een, ja, op een bepaalde manier, nee, contemplatieve fotografie betekent echt dus, wauw, het was ja. een, een fractie van een seconde, dat vond ik echt heel mooi. En dat raakt me. En dat leg je dan ook vast. Okay. En, en wat fotografeer je dan? Mensen of, of dieren? Of, soms of hele, alles. hele kleine dingen. Het gaat, wat ik zeg, soms gaat het om een kleur alleen. Of om een structuur. Ja, ja. Ja, ja. Dan, dan gaat het dus niet eens om een, om, een, um, om een beeld. Of op een persoon. Eigenlijk helemaal niet. Ja, ja. Dan gaat het eigenlijk meer om uh, ja, datgene wat je ziet. Het moment. Bedoel, word jij blij van een, van een stoeptegel. Dat je denkt, oh wow, er zit een heel mooi... Structuurtje bijvoorbeeld. In, Wat een mooie stiltegel. Dan, ja, dan, uh, dan neem je die op de foto. Ja, het precies. gaat om dat moment. Ja. En dat is erg belangrijk. De emotie van de foto. Ja, ja, ja. Zeg, En uh, je maakt dan albums. Doe je dat alleen voor jezelf? Of zijn er, want ik, ik heb begrepen van, uh, vanuit jouw website. Dat je, dat je eigenlijk ook albums maakt voor mensen. En leveren die mensen dan de foto's aan? Of ga jij dan ook foto's maken voor die mensen? Hoe. hoe nou, dat ligt natuurlijk helemaal aan wat iemand zelf wil. Ja. Uh, ik maak de boeken voor mezelf omdat ik het gewoon een hele mooie dierbare herinnering vind. Ja. He, het, is, het zijn vaak herinneringen die jij nog weet uh, die je gewoon vast wil leggen zodat je het terug kan blijven zien. Kijk herinneringen zijn natuurlijk heel mooi hè. Maar dat gaat toch een beetje vervagen na, de, na, na een aantal jaren. En dat vind ik zo mooi om dat dan vast te kunnen leggen en ook er echt een verhaal van te maken. En dat kan ik natuurlijk net zo goed ook voor andere mensen doen. Dat heb ik ook al een paar keer gedaan. Ja. En wat ik dan mooi vind is dat eigenlijk mensen het misschien zelf wel, wel in zich hebben. Dat ze weten hoe, hoe het moet. Maar dat het er nog niet uitgekomen is. Dus wat ik dan leuk vind is dat ik vaak even een uh, ja, gesprekje bijvoorbeeld aanga. En als zij zelf de foto's hebben en daar iets mee willen doen, prima. Ja. Dan kan ik daar hulp in bieden. Ja. He, want je hebt natuurlijk allerlei digitale fotobestanden... waar je dat soort boeken mee kan maken. Maar ja. dat is zo uitgebreid. Er zijn natuurlijk een heleboel opties. Maar ja, je merkt gewoon ook steeds vaker... dat mensen dat niet zelf meer willen doen... omdat ze geen tijd ervoor hebben... of omdat ze geen zin hebben om zich daar helemaal in te gaan verdiepen. Maar er gaat natuurlijk ook een hele hoop tijd in zitten. Heel je veel. Maken, he? ja, heel ik heb zelf Wij zijn een, hebben een rondreis naar Noorwegen gemaakt. En daar heb ik ook een fotoalbum van gemaakt. Zo'n digitale. Maar ja, daar ben ik weken mee bezig. Alleen om dat plakken knippen en wat teksten erbij te zetten. en ja. ja, kost heel veel tijd. Maar weet je, het gaat erom dat je dat dan ook wil overbrengen. Dus als ik het voor iemand anders maak, wil ik ook eerst een beetje die persoon leren kennen. Dat je even een paar verhalen hoort. Dat je even een beetje weet uh, hoe iemand zelf in elkaar steekt. Maar ook um, ja, hoe die bepaalde dingen zou, zou willen zien. Ik bedoel, iedereen heeft natuurlijk wel een be beetje een keus van. Nou, ik zou het liever wat abstracter willen. Of ik wil het uh, heel fleurig, ja. of ik wil heel veel of juist heel erg weinig foto's erin hebben. Dus dat zou ik ten eerste dan zelf doen. Maar het mooie vind ik dat je daarmee iets neer kan zetten. Wat zeg maar die persoon, dankjewel. Um, ja, hoe die, hoe die persoon echt, echt zeg maar, is. Ja. Hey, maar hoe kom je dan aan, aan mensen die, uh, die dat aan jou vragen? Want uh, maak je daar reclame voor? Op Facebook bijvoorbeeld? Of hoe, hoe, hoe nou, of misschien dat, moet ik dat wel iets meer doen. Of gaat dat, dat van, van mond tot mond? Of, ook, zeker ja. weten. Ik heb ja. het wel eens gedaan hoor. Daar heb ik ook toen uh, reacties op gekregen inderdaad. Ook uh, via Facebook toen. Uh, maar ze zijn heel erg uiteenlopend. Soms weten mensen ook gewoon niet hoe ze moeten beginnen. Dus dan is het ook leuk. weet je, Dan vragen ze gewoon aan me van... joh, Ik weet niet waar ik, waar ik moet starten. Uh, ik ben nu momenteel bijvoorbeeld met een uh, project bezig. Um, dat is dan wel binnen de familie. Maar ja, die vrouw die heeft een volwassen kind. Ja. Uh, we weten dat hij niet jaren meer zal leven. Ja. En ze zegt: Ja, ik, ik wil daar gewoon nu alvast iets mee gaan beginnen. Dat ja. oh, is dus heel, heel Ja, of? daarom. En, ja. en kijk, ik ben heel erg van uh, speeches ook tijdens begrafenissen dat doe ik heel veel. En de, Weet je, het is altijd tranen, het is altijd emotie. Ik krijg ja. daar zo ontzettend ja, veel mooie reacties op. Ja. Dat, ik wil dat dan ook meegeven aan die mensen, weet je wel, dat ik een stukje neer kan zetten van uh, ja, over haar kind bijvoorbeeld, hè, waar ik dan iets moois van op uh, papier kan zetten. Ja. Maar ook dat ik haar zeg maar aangeef van joh, ga hiermee hier beginnen. He, ga eens uh, inderdaad foto's opzoeken. Ja. Doe je in het digitaal. Weet je in een plakboek? Ik doe, anders moet je allemaal weer eens gaan inscannen. Anders moet je, weet je, je moet natuurlijk aan heel veel dingen denken. Dat is heel heftig allemaal. Voordat je überhaupt kan, ja. Uh, kan starten. Ja, maar ik vind dat zo mooi dat mensen daarvoor dus bij me komen. Ja. Dan, dan, dat, dat betekent echt iets. Maar dan weten ze toch al de weg naar jou te vinden. Dan, en zijn het Duur, allemaal zantwoorders? Dat... Of ook mensen uit, uit de omgeving. Nee, dit is dan toevallig binnen de, binnen de familie. Maar ik heb inderdaad ook een keer gehad dat ik een. Uh, voorbeelden van boeken die ik voor anderen had gemaakt... inderdaad op Facebook had gezet. En toen belde er ook een vrouw op, haar kind... die was heel lang geleden dan al overleden. Dat was toen echt een uh, volwassen man gewoon. En die had ook zoiets, ze zegt... ik weet gewoon niet hoe ik moet starten. Dus ze zegt, ik zou het heel fijn vinden als we daarmee gaan beginnen. Ja, en als zij zelf dat boek wil maken, ook prima... Maar dan kan ik daar bijvoorbeeld bij zitten en dan kan ik tips geven van hoe je, hoe je zoiets invult. Nou, die boeken maken, dat kun je via internet tegenwoordig doen. Er zijn allerlei, ja. allerlei uh, uh, ja, noem het maar even, bedrijfjes die, die prachtige producten afleveren. Soms ook heel voordelig. De anderen zijn ook weer duur. Je kunt het ook heel luxe maken. Je ja, het... Het, is, het is best kostbaar hoor. Het is kost... Maar ja, weet ja. Je, aan de andere kant denk ik soms ook, uh, wat doe jij als je trouwt? Weet je, het is voor één dag. Ja. En dan betaal je ook al behoorlijk wat kosten... om een echt trouwboek vast uh, uh, hè, ja. te laten maken. Ja. En dat is eigenlijk precies wat je op deze manier doet. Maar dan niet alleen voor je trouwdag, maar ook voor andere momenten. weet je Ik vind gewoon, ieder moment kan mooi zijn. En voor ja. de ene is dat uh, met een kratje bier onder zijn benen... op een camping uh, hier in Nederland. En ja. voor de andere is dat misschien in zijn mooie tuin... waar hij die, waar die heerlijk uh, zijn tijd doorbrengt. En voor een ander is het inderdaad... Uh, Voordat ik voor, vergeet te kijken op mijn klok. Want zo'n uur vliegt voorbij. Ja, ik wil toch erg. de luisteraars wil ik even de gelegenheid geven... om, om uh, even de pen en papier te pakken. En even het adres van jouw website op te schrijven. Want ja. dan kunnen ze uh, uh, kijken wat allemaal mogelijk is... en wat jij allemaal doet. Heel graag. Wat je graag doet. En breken je daar nou kosten voor uh, Mandy? Of, of zeg je van nou, ik ben zo bevlogen. Ik doe dat gedeeldelijk <laughs> vrijwillig, vrijwillig. Nou ja, meestal komt het daar natuurlijk wel op neer. Ja. Uh, maar ik zou het wel inderdaad groter willen gaan aanpakken. Ja. Um, dus ja, daar uh, komt dan wel een, uh, een prijskaartje. prijskaartje aan. Ja, ja, dat begrijp ik. Ja. Hey, jouw website, uh, noem even het adres. Dat is www.mandyschorel.nl Nou, dat eenvoudige kan het niet. Nee. Mendy met o, een epsilon. Ja. Ja. ja, en een A. <laughs> Op z'n Engels. Niet, niet te vergeten. <laughs> Schorel is gewoon de badplaats Schorl. Klopt. Ja, Punt .nl. Luisteraars, dan komt u op haar website. En dan zult u net als ik dat de afgelopen dagen heb gezien. Zult u aantreffen hoeveel disciplines deze dame allemaal op die website heeft staan. En wat ze allemaal doet, die komt gewoon tijd tekort. Dat kan niet mis. Absoluut. Uh, ik wil toch eventjes voordat ik een volgend stukje muziek instart. Nog even onze andere gast aan u voorstellen. Die al eerder aan tafel zat, maar die heerlijke hapjes voor ons heeft gehaald. Dolly Tempirik. Dolly van Harte, Welkom. Ja, dankjewel, Charrel. <laughs> wat, wat, wat, fijn, wat fijn dat jij ook gekomen bent. En jij bent uh, uh, ook een goede kennis van Mandy. Ja, wij kennen elkaar al een poosje. En het, uh, het leuke is dat we elkaar kennen uh, via, indirect via Lea. Nou ja, dat heb ik dus al verteld met het interview oh, over ja, kinder ja. kinderen. En zo, zo hebben wij elkaar leren kennen. Ja. Nou, ik, ik zou zeggen, klets even lekker verder met elkaar. Dan ga ik over een minuutje ongeveer een stukje muziek nog, nog, nog instarten. Ja. Dus misschien heb je ook nog een prangende vraag voor, uh, voor Mandy. Heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. <lacht> <lacht> want ik kwam eigenlijk alleen maar voor de gezelligheid. En een beetje voor de morele steun. Klopt. En uh, Nee, uh, ja, ik weet ook niet precies wat jullie allemaal al besproken hebben. Want ik was natuurlijk onderweg... Uh, wat ik wel weet, en uh, misschien dat ik daarom ook dacht... van, misschien is het leuk om Mandy nu te vragen... in plaats van daar nog langer mee te wachten... omdat ze binnenkort een hele mooie foto-expositie uh, gaat krijgen. Hier is z'n ook, hè, Mandy? Ja, dat klopt. Ja, en ik dacht, nou, dat is nou eens een mooie aanleiding... om deze ontzettend interessante vrouw eens in de schijnwerpers te zetten. Nou, en eens even te ja, kijken... Om, toch, om een van die disciplines te pakken en gewoon... Ja, de ja. Want uh, wanneer is die expositie, Mandy? Nou, ik ga op uh, zondag uh, 23 november... ga ik een uh, expositie geven uh, over uh, Afrika. Ik uh, heb namelijk een, een, een hele mooie, memorabele reis... naar Botswana en Namibië mogen maken. Ja, en daar heb ik zulke mooie dingen gezien. Dat ik zoiets heb van... Ik ben er heel erg blij van geworden, dus... Ja. Dus je zou dat, het is graag niet alleen dat andere je... mensen ook willen laten ja. ervaren. Weet je, hoe het, hoe het is om zeg maar een ander stukje Afrika te zien. Ja, dan. dus je hebt het niet alleen gezien, maar je hebt het ook allemaal voor ons vastgelegd. Juist. Zodat ook wij de mogelijkheid hebben om daar een beetje aan te snuffelen. <laughs> hè? Hoe dat uh, in godsnaam moet zijn om in zo'n land uh, rond te trekken. Want. Ik neem aan dat je echt rondgetrokken bent. Nee. Als ik het zo aan de foto's zie die je gemaakt hebt, heb je niet in een toeristenbusje gezeten? N -n nee. nee. Misschien ook, maar volgens mij zijn deze <laughs> foto's daar niet vandaan geschoten, toch? <laughs> <h meses> ja, en, hoe, hoe, hoe heb je daar rondgetrokken? Uh, daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Wij hadden uh, zelf een, uh, een auto. Dus wij waren met een vriendenstel en wij zijn met z'n vieren gewoon op pad gegaan. Zonder gids. In Namibia. Maar in Botswana is dat wel een ander verhaal. Dus daar, uh, daar heb je wel een, uh, ja, echt een, een gids, continu bij je. Ja? Ja, want... en die gaat, allemaal, die gaat helemaal. De kwaai concession, dus die gaat helemaal off the road. En dan, ja, Och, dat mag jee. dan, hè, dat is allemaal toegestaan. Ja, dus maar... ja, dan uh, ga je echt, uh, echt het wow. avontuur in hoor. En waar wow. heeft u dan vooral foto's van gemaakt? Vooral van dieren of misschien van plekken? Van of weer van de dingen die u, die u raakte of niet? Beide, ja, maar merendeels van, uh, van de dieren, inderdaad. En ik, eigenlijk heb ik dus foto's gewoon voor mezelf genomen. Maar ja, ook, hè, waar, we, waar we het net over hebben, ik heb daar natuurlijk zelf ook mijn eigen boeken van gemaakt. En daar heb ik zoveel. Echt. Ja, dat mensen gewoon tegen me zeggen, daar moet je iets mee gaan doen. Dat is gewoon zo mooi. En zonde, omdat uh, ja. alleen in je eigen kast te laten staan, nou ja, natuurlijk. Dus en op je eigen camera. Ja. Mag ik ook vragen waar het de 23 e is? Want dat heb je niet gezegd, namelijk? Nee, dat klopt. Uh, dat is bij mijn thuis en dat is in de Professor Zeemanstraat, nummer 45. En waar in de buurt is dat ongeveer, Mendy? In Zandvoort? Het is richting uh, Noord. Het is dus Nieuw-Noord, zoals dat heet. Nieuw-Noord. Ja. Noem het nog een keer: de... de Professor Zeemanstraat, nummer 45. Maar het staat ook op mijn site. Hè? Oh, het staat ook op je site: www.mendyshorrel.nl. Uh, ik heb ook nog een, een heel mooi liedje gevonden over foto's van vroeger. Oh. En dat wordt bezongen door Op de Nijs. Oh, wat mooi. Hier heb ik nog een foto.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 Als het leven tegen zit Denk ik aan die tijd Al werd ik nooit die brandweerman Raakte het kind niet kwijt Toen leek alles zo simpel Geen zorgen, geen twijfel. Kom het goede en het kwaad van de duivel. De klok aan de muur hing daar puur voor het mooie. Ik had alle tijd in de buurt om te schooien. Een zee was een slootje, een klomp was een bootje. En de dood was zoiets als de poes van een grootje. De wereld was niet groot. Dan de kloben van vader. Ja, gelet op de tijdluisteraars. We moeten eruit voor reclame, nieuws reclame. We komen zo nog een vol uur bij u terug. Met als gast Manny Schorel. En uh, lieve Lea gaat uh, voor ons zingen. Lea moet ik zeggen. En Dolly Tempierik, uh, ook gast hier aan tafel. En uh, dat vormt dan de stamtafel straks. Dus ik zou zeggen, tot na nieuws en reclame.